Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Gepensioneerden maken zich grote zorgen over een uitkering... die deze maand flink daalt. Bij pensioenfonds ABB staat de telefoon roodgloeiend... Andere pensioenfondsen hebben extra personeel opgeroepen... om de verwachte hoogste aanvragen te kunnen beantwoorden. Deze en volgende week krijgen de meeste gepensioneerden hun uitkering. En zij zullen dan zien dat het bruto bedrag hetzelfde is gebleven... maar dat ze door kabinetsmaatregelen netto tot mogelijk 5 minder krijgen. De verlaging heeft niets te maken met de aangekondigde kortingen... en daarom heerst er verwarring, zeggen de fondsen. Minister Timmermans wil de Britten graag in de Europese Unie houden. Vanochtend zei de Britse premier Cameron in een toespraak dat hij wil dat er in Groot-Brittannië een referendum komt over eventueel vertrek uit de EU. Timmermans is het met Cameron eens dat de Europese Unie moet worden hervormd, maar de EU hervorm je van binnenuit en niet door weg te lopen, vindt hij. De SP en de PVV vinden beide dat ook in Nederland... een referendum over het EU-lidmaatschap niet zou misstaan. D66-leider Pechtold vindt dat Cameron hoog spel speelt... en ziet de aankondiging van een referendum vooral als een poging... om de EU onder druk te zetten om Britse eisen in te willigen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius... zegt dat de Fransen de rode loper zullen uitrollen... als de Britten ervoor kiezen de Unie te verlaten. En De Duitse minister Westerwelle reageerde op eenzelfde manier. De gemeente Rotterdam heeft jarenlang moskeeën getolereerd... die laks omgingen met het brandveiligheidsregels. Volgens NSC Handelsblad en RTV Rijnmond werden ernstige gebreken... in de moskeeën waar kinderen woonden niet of laat opgelost. De media trekken die conclusie na het lezen van vertrouwelijke stukken van de gemeente. We kunnen van geluk spreken dat er niets is gebeurd, zou een bouwinspecteur hebben gezegd. Eind vorig jaar werd bekend dat in Nederland honderden kinderen in vaak slecht onderhouden moskee-internaten wonen en dat een aantal van die internaten illegaal is. Een van de jongens die betrokken waren bij de mishandeling van een man uit Eindhoven begrijpt absoluut niet hoe hij tot dit wangedrag heeft kunnen komen. Dat zegt zijn advocaat. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij die jongen die pijn heeft berokkend en dat hij betrokken is geweest bij iets heel verschrikkelijks. De mishandeling op 4 januari werd vastgelegd door beveiligingscamera's. Het filmpje waarop de jongen met zeven andere daders herkenbaar in beeld was is vele duizenden keren bekeken op internet. Het baggeren van de veerbootroutes en havens in de Waddenzee is tijdelijk stilgelegd. Volgens Rijkswaterstaat is het door drijfijs en de lage temperaturen onmogelijk om met het werk verder te gaan. Op dit moment zijn de vaargeulen voor veerboten nog goed bevaarbaar. Rijkswaterstaat kan niet zeggen wanneer het baggeren kan worden hervat. De dienst is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt tussen de min 3 graden in het zuidwesten... en min 5 in het oosten. Ook morgen droog en lichte vorst. Aan de B-verkeersinformatie Er staan files op de Ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koenten 4 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen het eewijk en Ravenstein 4 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De rechte rijstrook is dicht...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 Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vanavond bij PNL op 1, de nationale IQ-test. Dit jaar testen we of wijsheid echt met de jaren komt... in de Battle of the Generations. En jij kan live meespelen op je eigen tweede scherm. Hoe slim ben jij? Doe mee met de nationale IQ-test... Vanavond om half negen bij PNN op 1. Nu bij Fiat tot 2900 euro voorraadvoordeel op de Panda en tot wel 1750 op de Punto. Ga direct naar de Fiat dealer voordat het te laat is of kijk op Fiat.nl. Jongens, ik ga rennen hoor, voordat het te laat is! Kijk voor de voorwaarden op Fiat.nl. Hallo, ik ben Nick, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. Gevestigd in Zijst.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel acteur Joost Prinsen, Jan Forstenbos... en mensenrechtenactivist Anthony Fountain. Straks ook nog onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Sander Koolwijk.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 Ja, miljoenen zagen of hoorden Lance Armstrong te biecht gaan bij Oprah Winfrey... en zijn tv-presentatoren de nieuwe priesters. Zondes, ik wil gewoon mijn excuses maken Na P.S.P. Ik heb een blackout gehad. Gewoon een hele domme actie wat ik allemaal heb gedaan. Nogmaals mijn excuses voor alles. Voor zondes, voor ik heb mijn 96 en in de tour bij Rabobank Epo gebruikt. Ik heb collega's die het volste vertrouwen met mij samenwerkt een rat voor ogen gedraaid... Ik voel verdriet, schaamte en zelfverwijt. Ja, dat was een aantal, een aantal publieke biechten die we zagen. Jan, eerst maar eens even die biecht van Armstrong bij Ofra. Is Ofra een soort priester? Ja, een soort priester kun je allicht zeggen natuurlijk. En het, het had ook wel een beetje het karakter. Alhoewel, um, ja... Um... De, de, de hele situatie was natuurlijk toch anders. Hè. Een, een soort priester is het wel omdat het iemand is die vragen kan stellen... en daar moet jij antwoord op geven. Ja, ja. Dus, uh, dus in die zin is de situatie wel structureel een beetje hetzelfde... als in de, de oorspronkelijke biechtsituatie. Nee, want de oorspronkelijke biechtsituatie, ken jij die uit je jeugd? Ja, die ken ik heel goed uit mijn jeugd. Tot mijn twaalf of dertien, ik ben misdienaar geweest. De hele katholieke wereld, die heb ik nog ergens diep in mijn ruggenmerk en zitten. En ook echt daadwerkelijk gebied dan ook? Ja, natuurlijk daadwerkelijk gebied. maar ook wel omdat er, je had natuurlijk codes daar. He, biecht is een beetje gebonden aan codes, want ik wist vaak niet wat ik moest zeggen. He, en dan had ik gewoon drie dingen gewoon uit... Uh, ik was natuurlijk altijd respectloos tegen mijn ouders geweest. <lacht> en zo van, ja, van, dat komt altijd. En dan kreeg je drie weesje groetjes en dat was het dan zo'n beetje. Op een gegeven moment ging je, dat, uh, ging je dat als een soort poppenkast zien en zo. En toen hebben we dat al, allemaal... Afgeschaft, ja. de hele samenleving is het meer. Ja, me Joost Prins, u bent, bent u ook van katholieke huizen? Ja. En ook we, nog wel eens te biecht gegaan? Ja, ook zo tot mijn, nou ja, tot mijn twaalf, de dertiende, net... net ja. Een beetje ja. zoals Jan. En ook, ja. ook altijd maar respectloos tegenover je ouders, omdat dat altijd wel zo was? Ja, ja soortgelijk. Dat ja. soort dingen, ja. deed ja. deden we natuurlijk altijd, hè. zoeken ja. wisten we nog niet dat dat was, maar Vloeken, dat mocht ja, ook niet. En zo. Ja. Wel. Ja. Ja. Maar goed, nu, ja. hef, nu ja. hebben we dus de sport, de sportbiechten. Uh, ja, is het een trend, denk je? Ja, ik denk wel dat het een trend is. Ik ben er eigenlijk een beetje aan blijven hangen... omdat het een openbare biecht is. En ik dacht van, ja, wat ik kende... dat is natuurlijk inderdaad dat kastje... waar tralies, allemaal heel grimmig en zo... Hè. en je zei het tegen iemand die je niet kende... je mocht ook eigenlijk niet weten wie er aan de andere kant zat. Dus het was een hele schimmige situatie eigenlijk. En die heeft natuurlijk veel te maken met zulke zaken als, als biechtgeheim en zo. Het is een een-op-een -een situatie... die heel erg gecodeerd was ook door, door een eeuwenlange ontwikkeling. En een openbare biecht heeft, is een soort contradictie in terminis dacht ik. Hè. Ja, biechten, dat doe je gewoon tegenover iemand. Daar beleid je je schuld. En in feite is die iemand natuurlijk God. Hè? Want uh, ja, dat, uh, dat, dat wijst naar boven. Het is een verticale situatie, min of meer, om het mm -hmm, zo uit te mm -hmm. drukken. Een openbare biecht is een horizontale situatie. Maar het en zijn openbare zonden. Armstrong is openbaar, Erik Piet is openbaar. Ja, Diederik maar, Stapel was openbaar. Ja, maar het gaat gewoon om de, om de, daad, de taaldaad van dat hij bekend. Hè? De bekentenis moet openbaar uitgesproken worden. Het ja. hoeft in de katholieke kerk. De zonde was niet openbaar, de nee. bekentenis was openbaar. Ja, nou, bij Erik Pieters, Pieters was de zonde ook ja, openbaar. Bij Erik Pieters was ja. de zonde ook openbaar. Ja, bij Erik Pieters dan. Maar daarom maar, is het interessant. De Pieterse zaak was ook een reden waarom dat ik dacht... Van, kijk wat Pieters doet. Hè, en daarom is sport eigenlijk wel een mooie... Uh, situatie. Het is een van de meest publieke situaties, hè. voetbalwedstrijden... en daarna ook de hele mediatoestand eromheen hè, met opa. van We hebben gezien wat er gebeurde. Pietersen weet dat natuurlijk ook. en daar, Hij voelde zich niet zozeer schuldig, hè, maar, maar hij schaamde zich eigenlijk... omdat hij zich misdragen had. Hè. dus toen, is, toen, toen ben ik de associatie gaan leggen met het verschil tussen schuld en schaamte. En schaamte is duidelijk iets wat publiekelijk is. En ook wat veel breder is dan schuld natuurlijk. Mm -hmm. hè. Je, als ik bijvoorbeeld uh, in de douche zelf betrapt word, dan schaam ik me... terwijl ik daar eigenlijk... Uh, ja, Niks aan kan doen dat er iemand zomaar binnenkomt lopen, maar ik schaam me wel. En van daar ga ik dus ook niet biechten. He. Dus er is een hele schuldcultuur, een schaamtecultuur, die wel een, voor een deel elkaar overlappen, maar die wel heel erg verschillend is. En de, en de biecht had duidelijk met schuld te maken, he, waarbij schaamte eigenlijk een hele eigen rol speelt. En dat vond ik ook wel vreemd dat, dat Pieterse wel zijn excuses aanbood Pieters voor. Die, uh, zonder E, zonder E. Ja, zonder ja. E. Die, die, die, die, wat hij wat deed, was eigenlijk ontzettend kwaad reageren en, en zichzelf beschouwen. Maar volgens mij heeft hij geen excuses aangeboden voor die andere publieke daad. Namelijk voor die enorme sliding waarmee hij iemand in gevaar bracht. Nou, die rode kaart vond dus, die onterecht, geloof ik. Ja, uh, ja dat, ik, ik geloof het ook dat je het onterecht vond. Dus het is dus dus selectieve dat, dat, schaamte, zeg nou ja, maar. Het is in elk geval iets wat we allemaal gezien hebben. En waarom die dus inderdaad niet schuld hoeft te bekennen, maar zich moest schamen omdat ze zich niet had gedragen zoals een professional of zo. Verkeerde dat voorbeeld. Is een beetje de ja precies, verkeerde voorbeeld. Maar als je zegt het is een verschil, vroeger was het schuld uh, vergeving en nu is het schaamte en, en ook niet een punt van vergeving. Of is het feit dat je bekent en dat je het in het openbaar doet, is dat dan die vergeving? Nou ja goed, dan, dan zou dus Oprah de, de absolutie moeten kunnen geven. Ja, en dat ver, veronderstelt een hele uh, wereld erachter en zo. Die dat, uh, ik denk dat het veel eer zo is van dat het ingebed moet worden. Niet omdat Oprah haar, haar kan vrijplaatsen. Want iedereen, er is natuurlijk ontzettend veel analyseer geweest rond Armstrong's uh, bekentenis. Er he, hebben advocaten mee zitten kijken. Het was natuurlijk heel gestructureerd. Er was een emotioneel moment. Wat heeft hij nou precies wel gezegd en niet bekend. He, dus er vielen een aantal dingen op. In elk geval dat een groot gedeelte van het interview he, is natuurlijk een dialoog. En die dialoog in de, in de, in de echte bistel was natuurlijk ook heel beperkt. Maar wat Armstrong deed, was voor een belangrijk gedeelte ook zichzelf vrijpleit. Ja. Ik bedoel van, hij zei met. Is nog het dan meer. wel oprecht eigenlijk? Nou ja, goed, je kunt je heel erg afvragen van wat nou precies de boete is. Dat is ook zo'n term die er heel erg toe doet. Wat nou precies de boete is en wat het berouw is, wat hij heeft. Want ten aanzien van zijn directe. en ik denk dat, dat ook dat hij daar gelijk in heeft. Ten aanzien van zijn concurrenten, de renners, zei hij van ja, die, die kunnen deze allemaal. Dus daar hoefde hij zich niet schuldig over te voelen. Maar voeren. tegen zijn sponsoren ja? bijvoorbeeld had hij hem beloofd dat hij schoon zou rijden. Zeker. Ik denk ook van tegenover een heleboel mensen die er anderzijds bij betrokken zijn. Zelfs zijn publiek zou je kunnen zeggen hè? van ja, de mensen met van dingen. Dus het is, er zijn een heleboel dingen die hij niet gezegd heeft aan het juiste adres, lijkt mij. Hm. He, dus, uh... Maar dat element van, uh, van boete, ja? dat wat natuurlijk in de traditionele biechten want jij zei, ja, ik moest dan drie bezig groetjes op zeggen en dan was het ja. uh, oké, okay. dat is dat niet een ontbrekend element eigenlijk. Uh, ja, nee, dat is zeker een ontbrekend element, want om, om, toen ik over die openbare biecht dacht van dat dat een tegenspraak was, toen ben ik eens gaan kijken, in, uh, ja, niet heel diep de uh, hele dag erop studeren, maar hoe dat met de biecht precies gegaan is. In de eerste eeuw na Christus was de biecht echt ook een openlijke boetedoening. He, daar werd gewoon, daar was de bekentenis, die ging gepaard eigenlijk niet zozeer met de, de zogenaamde oorbiecht en zo, die plaatsvindt tussen twee mensen he, en in de richting van God gaat in zekere zin, maar daar werd ook gewoon inderdaad heel erg voor, voor het voor de, voor, voor de hele gemeenschap werd in feite ook boete gedaan. Nee. Ik weet niet of dat allemaal met fysieke zelfkastijding te maken had en dat soort zaken. Dat soort spanning, hè, van dat er iets misgegaan is en zo, wat, wat, wat hersteld moet worden, die orde, die zie je niet meer bij nee. deze. Nee. Hè, maar of je zou kunnen zeggen, die publieke veroordeling van zo iemand als Lens uh, Arms, uh, Armstrong, <laughs> is dat niet ook de boete? Het feit dat iemand uh, wordt gezegd, ja jij bent schuldig, jij deugt ja, niet... Dat is dat zou een soort naming en shaming zijn. Ja. Hè, en dat dan inderdaad gewoon hij in het volle licht van de van de, van de de media en zo. Ja, dat, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Maar ja, goed, uh, je kunt, dat is precies van de schaamte wordt... Als het inderdaad een schaamte is en zo... Dan wordt die bepaald door het oordeel van de anderen. De mensen ja. die hebben zitten kijken. Ja. Maar de kern en... van de biecht toch is dat je daarna weer verder kan. En ik vond het als hebben wel prettig dat hij het nou uiteindelijk eens toegaf. Ja, nee, dat denk ik, ik denk ook, dat ja. Ik dat nogal naïef ja. is, hoor. Ja, dat ben ik. Dat geef ik onmiddellijk toe op dit nee, gebied. Nee, uh, ik, ik, ik denk, uh, je, je zei het dan in een bijzin... dat het een volstrekte advocatenkwestie is. En, en dat die, je, je moet ook aan de toekomst denken van... waar kan hij nog net onderuit? Zo, want er, er hangen hem, ik weet niet hoeveel... Uh, claims. L, claims boven zijn hoofd. Dus het is pure ik, berekening, in feite, zegt Ik u. ben daar heilig van overtuigd. Hm. Maar ja, Je kunt ook de, de parallel trekken met de veel serieuzere kwesties die in Zuid-Afrika bijvoorbeeld hebben gespeeld rond de verzoeningskwestie. Waarheid en verzoeningscommissie. Ja, precies, van de waarheid en de verzoeningscommissie. Wat je daar ziet, hè, en dat zou mijn zin ook dat best een goed idee anders. zijn, want ja. dat is natuurlijk een veel zwaardere materie, maar wat je daar ziet is dat een gemeenschap eigenlijk probeert om op een veel heftiger manier eigenlijk te bekennen en weer tot elkaar te komen. Dat doet Armstrong absoluut niet. Hij doet niks voor de gemeenschap. Hij geeft geen openheid van zaken over wat de, UCI, de rol van de UCI is en noem maar op. He, dus ik denk van dat er nog veel meer moet gebeuren met de wielergemeenschap. Hè. En misschien is dat wat we voor, voor de pauze gehoord hebben van wat Bessel Kok doet en zo, misschien een stap in de goede richting. En Thomas Dekker, hè, die ja? gaat alles vertellen, heeft hij vandaag aangekondigd. Ja, en, en het ah, moet niet bij vertellen blijven. Gelooft u ook moet... niet, meneer Prinsen? Ik geloof best dat hij alles vertelt, maar we weten alles al. Ik bedoel, van, nou, van Thomas Dekker, maar die gaat zat Hij gaat namen noemen van mensen die hem geholpen hebben. Ja, nou ja, dan krijg je namen die je ook uit andere bronnen herkent. Ik, ik, ik, ik word een bronnen, beetje treurig van die heksenjacht. <laughs> ik word ook treurig van die wielrenners die zeggen... ja, nu kan ik dan toch in het reine komen met mezelf. Dacht je dat ze toen ze namen ook maar enigszins daar vroeging over hebben gehad? Ik... Ik vind het een beschamende poppenkast, maar sorry, uh, ja. ja. Kijk, wat, wat ik denk... Thomas hè, want dat Dekker voorstel... gaat namen noemen, zo kan niet opnemen. Maar wat Bessel Kok doet, hè, dat, heeft een, dat heeft een belangrijke functie. Want het is, is zo simpel anders. eigenlijk, in zekere zin. In 1998 werd vestina Festina-ploeg betrapt. Dat was de Tour de Dope en zo. Hè? Ja, dus iedereen ja. dacht van nu gaat er gewoon schip gemaakt worden. Toen en daarna brak de, ergste, de <laughs> ja. ergste crisis uit. Die nu langzamerhand boven water komt. Maar in principe. Als je de atleten zelf de verantwoordelijkheid geeft. Zijn er vrij eenvoudige modellen. Dat als je gewoon een gelijk speelveld creëert, hè? en dat kan wat mij betreft zonder doping... dat je dan veel meer geld kunt verdienen aan die dingen... omdat het een collectieve actie is. Je moet gewoon dat geheim eruit halen, onderling. Het moet gewoon een soort van business worden voor een deel... waarbij die atleten zelf zeggen van nou, wij spreken onderling af... Hè? en we laten ons niet meer in de nek heigen door het publiek... of door de sponsoren, et cetera. Wij gaan het voortaan zo doen. En wij houden binnenshuis schoonschip... omdat ze daar allemaal voordeel bij hebben. Wij gaan het zien, Jan. Ja. Skyfall. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is uh, mensenrechtenactivist Anthony Fountain. En Anthony, goedemiddag opnieuw. Jij wilt graag in gesprek met de uh, ChristenUnie-Kamer... met Joel Voor de Wind. Naar aanleiding van de actie van Dries van Acht, die, uh, de, die al handtekeningen heeft verzameld om de muur in Israël opnieuw op de agenda te krijgen. Hè? Ja, klopt. Gisteren kwam Dries van Acht, uh, oud-CDA-minister-president uh, geloof ik... van drie kabinetten, die, uh, uh, die kwam uh, bij de Tweede Kamer... met een hele bolderkar met handtekeningen in de buurt van 60.000, 70 70.000... als ik me niet vergis, om aandacht te vragen voor, uh, voor de muur... die uh, door de Israëlische autoriteit wordt uh, eigenlijk neergezet... tussen het Joodse en het Palestijnse deel daar. En uh, hij wil dat uh, aankaarten, omdat uh, dat een mensenrechten zou zijn. Ja. En uh, in reactie daarop was Joel Vorderwind van uh, de ChristenUnie Tweede Kamerlid... Die, uh, die vond dat, nou ik denk dat hij dat zelf wat beter uit kan leggen zo... maar die vond dat daar een nu nuance in moest komen. Dus die gaf een raketscherf van een uh, raket die vanuit volgens mij Gaza... Op een, uh, op een stad in Israël is afgevuurd... om te laten zien van nou dit is ook waarom die muur er nodig is. En uh, ja, mijn kernvraag is eigenlijk van... joh, het, het ene onrecht, dat keurt toch het andere onrecht niet goed... Want zowel die muur als die raket noem jij onrecht? Ja, die moeten eigenlijk allebei gewoon niet gebeuren. Ja, niet dus jij zegt je moet zo'n zaak zo niet in balans brengen, maar je moet het allebei veroordelen? Ja. Oh ja. ja. Yo, voor de wind. goedemiddag. Goedemiddag. Waarom toch deze keus? Ja, kijk, uh, laat ik voor het eerst zeggen dat uh, daar waar er muren of barrières uh, opgetrokken zijn tussen mensen, dat betreur ik zeer... Uh, dat belemmert mensen in hun contacten. En uh, je ziet daar de, de kwalijke gevolgen van. Dus dat als eerste. Maar we moeten natuurlijk wel teruggaan naar het feit... wanneer is die muur daar ontstaan en waarom is die muur daar ontstaan. Nou, de tweede intifade begon in 2000. En die heeft tussen 2000 en het, uh, het oprichten van het hek... want uh, voor, voor 80% is het het hek... Uh, 972 slachtoffers geëist, burgerslachtoffers in Israël... door zelfmoordacties, door terroristische aanslagen... op pizzeria's, op bussen, op restaurants. Tussen uh, 2000 en? En 2005, toen ja. het hek werd uh, geplaatst. Sinds de plaatsing van het hek... Uh, zijn de aanslagen bijna tot nul gereduceerd. En tot de dag van vandaag worden er nog steeds uh, mensen... maar ook vrouwen en ook zelfs kinderen... Uh, uit de rij gehaald bij die hekken die van plan zijn om aanslagen te plegen in Israël. Dus u zegt, dat, dat is niet zo onrechtvaardig? Dat, het, het is heel goed begrijpelijk dat de Israëliërs dat gedaan hebben... gezien de hoeveelheid aanslagen en hoeveelheid Israëliërs... die zijn omgekomen door die aanslagen in Israël... en die werden gepland en ook uitgevoerd vanuit de Westbank. Anthony maar, Ja, Hoeveel uh, Palestijnse burgers zijn in diezelfde periode omgekomen... wegens geweld vanuit Israël? En hoeveel zijn er daarna ook omgekomen? Ja, dat weet ik. Um, maar we hebben het over de bescherming van een soevereine staat, een rechtsstaat, waarbij op het moment dat de Palestijnen ook vinden dat ze geen toegang hebben tot hun gronden, dat ze dat aan kunnen kaarten in een democratische rechtsstaat bij de rechter. En dat is ook een paar keer gebeurd. En de rechter heeft toen gezegd, uh, voor delen uh, hebben ze de, de Israëliërs gedwongen om dat hek te verplaatsen. En dat is ook gebeurd. Dus dat is natuurlijk het mooie van Israël. Je kan naar de rechter stappen en in het Hoge Rechtshof heeft meerdere keren gewoon bepaald, oké, okay, als dat niet terecht is, dan wordt het verplaatst. Maar, maar dat, dat verplaatsen, dat is één ding. Maar dan blijf je nog steeds te maken hebben met een muur. Los van het feit dat uh, je ook het, de, de machtsonbalans hebt tussen een soevereine staat aan de ene kant en twee gebieden die eigenlijk al sinds 1947 uh, uh, en zeker sinds 1967 eigenlijk ja, deels of niet bestaan. Wij hebben hier in Nederland ook een paar maanden geleden niet gestemd voor of In ieder geval voor een uh, speciale status van de Palestijnse autoriteiten bij de VN. Maar dan nog, dan heb je het over een aantal grote grote issues en soevereiniteit, terwijl uiteindelijk is het, en dit vind ik dus eigenlijk een beetje jammer, want uh, uh, voor de luisteraar thuis, uh, voor de wind en ik uh, trekken vaak ook samen op juist in het opkomen van mensenrechten. En hierbinnen vind ik het soms jammer dat ik denk van ja, maar dit is eigenlijk maar één kant van het verhaal en ik zou zo graag beide kanten van dat verhaal willen horen Voor jongens haal die muur, zodra dat kan naar beneden, maar ja. laten we niet proberen om dat argument het of of te maken, maar en en. En daar zit hem juist de nuance, zodra het dat heb ik heel goed gehoord van Anthony, en dat vind ik dat is natuurlijk een heel ook. klein tussenzinnetje hoor. Ja, maar het is een hele belangrijke nuancering. Want uh, zodra het, het betekent, dus dat er een, vredes, als er een vredesverdrag is tussen Israël, dan denk ik ook dat de Israëliërs die muur zo snel mogelijk weer uh, naar beneden zullen halen. Want ik weet ook dat er hele goede samenwerking zijn tussen bijvoorbeeld uh, de Palestijnse transportorganisaties en de Israëlische transportorganisaties om die grens juist makkelijker te maken zodat dus die handel kan groeien. En je zin. Ja. is het niet een beetje naïef, want. Um, volgens mij is het zo dat de mogelijkheden om naar vrede te gaan zoeken daar... zitten er niet in juist barrières opwerpen, maar juist kijken... hoe kan je die barrières het beste beslechten. Maar dan zeg je, je moet de muur afbreken voordat de vrede is? Nou ja, soms is dat wel nodig. De reden waarom... Oost, in dit geval? Dit, nou ja, in dit geval zou dat best kunnen. Wat je vaak maar, ziet is dat, dat waar, bij het ja, weghalen van de muren... Ja kan je met elkaar gaan samenwerken. Maar als je juist die muren opzet, kan je dat vaak dus niet. En dat is hetgene wat ik zo ingewikkeld... Het is ook een ingewikkelde situatie. Maar die raketten moeten stoppen, daar ben ik het volmondig mee eens. Maar tegelijkertijd, als we aandacht vragen voor een onderwerp... wat ook heel belangrijk is, want het zijn volgens mij... anderhalf miljoen Palestijnen die in die twee gebieden wonen, ongeveer. Ik kan het mis hebben met een aantal honderdduizend. Maar er zijn een heleboel mensen die dus eigenlijk... Ja, Ontstoken zijn van contact met, met een groot gedeelte van de buitenwereld. In wraakheidszin. In, in maar jij zegt dat is onrecht en dat zou Voor de Wind aan de kaak moeten stellen? Ja. ja, nee, je noemt mij naïef. Maar eh, kijk, als je nu naar de statuten van de Vattach kijkt, daar staat mm -hmm. nog steeds de vernietiging van Israël in. Maar bent u het ermee eens dat het onrecht is, meneer Voor de Wind? Ik vind dat het mensen verwijderd. Maar je moet terug gaan naar de oorzaak waarom dat mensen uh, heeft verwijderd. En dat is natuurlijk het veiligheidsrisico uh, wat er aan, mee gepaard gaat. En daarom heb ik ook het stuk van het raket gisteren aan Dries van Acht gegeven. Omdat ik van hem ook verwacht, uh, als oud-premier... en die zich zo goed in de, de historie van het uh, conflict ook heeft verdiept... breng nou beide aspecten evenwichtig in balans naar voren. En dan uh, loop ik met je mee. Maar in dit geval kwam hij alleen maar hier pleiten voor het afbreken van de muur... Maar u kwam alleen met die raket was. aan. Nee, ik heb hem gezegd, uh, ik leef met de Palestijnen mee. Ik kom ook, ik heb ook zelfs vastgezeten uh, in die hekken. Uh, op uh, uh, die gebieden. Bijvoorbeeld bij Hebron ben ik tegengehouden... Israëlische soldaten. Dus ik, ik, ik, ik weet en ik hoor ook de verhalen van de Palestijnen. Maar, maar ik vind dat je op dit moment... de onverstandig aan doet. Gezien het feit dat er nog steeds gepookt worden... aanslagen te plegen in Israël. Dat je de onverstandig aan doet dat om toch, niet meer Anthony, te controleren. Ja, en, en, en dat vind ik nog steeds... een heel eenzijdig beeld van het verhaal. Want het lijkt steeds van ja, dat arme Israël. Maar als ik kijk... en ik, ik, ik ben niet zo'n dossier-expert op dit gebied... als, als, als Joel. maar als ik kijk naar dit verhaal dan zie ik ook een heel duidelijke onbalans in macht de ene naar de andere kant op en dat zou dus ook Best wel, en ik stel dit voorzichtig als een punt. Een van de oorzaken voor die onvrede daartussen kunnen zijn. Mijn broertje die was een paar jaar geleden op een voetbalkamp. Uh, in zowel Israël als in de Palestijnse gebieden. En ze zaten af en toe in die Palestijnse gebieden. En dan heb je twee, drie uur per dag water. En je kijkt uit over de vallei. En je ziet aan de andere kant van de heuvels zie je de sprinklers daar gewoon de hele dag doodleuk. de achtertuinen van de Joodse nederzettingen daar uh, besprinkelen. Mm. En daarom die oplossing. Ja, die, die onvrede, die woede, die komt ook ergens vandaan. Nou, nog één keer, wat wil jij van Voor de Wind? Nou ja, ik denk dat je gewoon beide aspecten. Ik zou het heel graag willen zien dat de ChristenUnie zich net zo hard maakt richting de Israëlische overheid. Van jongens, waar zijn jullie nou mee bezig? Als het elke keer dat deze discussie naar boven komt, dat het maar weer genuanceerd moet worden, omdat zij aangevallen. Bent u daartoe bereid, meneer Voordewind? Nou, kijk, waar wij eh, erg op hameren, maar goed, met alle bescheidenheid hoor hier vanuit Nederland, is natuurlijk dat er een vredesverdrag moet komen en dat er vrede tussen mensen moet komen. Want als je mensen, ik ben vorige week nog in Israël geweest en als je daar gewoon de mensen spreekt, mensen met kinderen, die willen niks liever mm -hmm. ook dan met de Palestijnen in vrede leven hun kinderen okay. naar school laten gaan. Alleen er moet wel veilig... Kijk, Israël komt van een heel onveilig gebied. De regio wordt alleen maar onveiliger. En we weten waarom ze in Israël zijn beland. Vanwege de holocaust Goed. uit de Tweede Wereldoorlog. Dit uh, gesprek wordt vast vervolgd. Mensenrechtenactivist Anthony Fountain en ChristelUnie-Kamerlid Joe in. Beide hartelijk dank. Wij gaan naar poëzie. Onze dichter bij de dag is vandaag Sander Koolrijk. Sander, goeiemiddag. Goedemiddag. We gaan graag luisteren naar jouw gedicht over deze uitzending. Oké, okay, het... Uh... De titel is Geen leiding in de tuin. Nuon zou vandaag de leidingen komen vervangen. Ik zeg zou, het was de achtste keer op rij... dat ik te vergeefs thuis zat te wachten... maar ik kon naar buiten kijken, naar de tuin. En het was winter en ik was vrij. Ik zag de merels en de mezen in hun wereld tussen heggen... spelend met elkaar zochten ze naar eten. Geen prinsen daar, geen vogelbroers... die elkaars bloed wel konden drinken. Enkel sneeuw die in plaats van drinken werd gegeten. ...geen brievenbussen, oh sorry, uh, trustkantoren... ...om voedsel wit te wassen, om te zwemmen tussen mazen... ...geen muren tussen vogels in, maar zorgvuldig gebouwde walletjes sneeuw... ...op liebelige takjes, die door één vleugelslagje werden schoongeblazen. Geen moordlijsten, wel de openbare zonde van de buurpoes... ...die de zwarte merel verkleunt en stram probeerde te grijpen... Geen competitie en geen doping. Geen liter melk, geen liter bloed. Alleen wat vet rondom de zaden. Niet gespoten, maar oraal genomen. En door iedereen geaccepteerd. En ook geen wielrennen in de tuin. Dat is voor de mens de misfit van de evolutie. Die nooit vliegen heeft geleerd. Geen boetedoening door mijn energiebedrijf. Geen verwarming en geen licht. En ook geen leidingen in mijn tuin. Zodat de vogels in ieder geval nooit hoeven te wachten. Zoals ik straks, niet al acht, maar negen dagen achter mijn raam, op de Nuom, slash je hebt het zwaar. Ik hoop voor je dat ze morgen komen. Dank je wel voor je gedicht. We zetten het op de website, dit is de dag.nu. En dan kunt u ook de gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Ik dank Joost Prinsen en Jan Vorstenbos voor hun komst naar ons programma. Dit is de dag zit erop. Zometeen uh, Villa VPRO met uh, Geo Jocham Goedemiddag. Hallo Thijs. Ja, bij ons gaat het straks over het verschijnsel zombiebanken. Dat zijn banken die eigenlijk dood zijn, maar het nog niet weten. Een dead, eigenlijk. Is dat de SNS? Uh, dat zijn heel veel meer banken door heel Europa. Het is een heel gevaarlijk fenomeen, want het houdt economische groei tegen... door hun slechte leningen. Ze blijven leningen... Aan slechte bedrijven blijven ze geven om die leningen niet af te hoeven schrijven. Waardoor er geen ruimte is voor nieuwe, jonge, innoveren, innoverende bedrijven. Nou, Dat is allemaal heel erg slecht, daar gaan we het allemaal over hebben. Luister maar hoe het precies in elkaar zit. En we gaan ook nog even naar Davo, waar het jaarlijkse World Economic Forum Circus is gestart. Circus? Maar nu... Ja, het is een circus. Het is okay. een leuk circus. Ik ben er een keer geweest. Het is fantastisch om mee te maken een keer. Maar nu is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Gepensioneerden maken zich grote zorgen over hun uitkering. Bij de pensioenfondsen staat de telefoon roodgloeiend. Deze en volgende week krijgen de meeste gepensioneerden hun uitkering. En zij zullen zien dat het bruto bedrag hetzelfde is gebleven... maar dat ze door kabinetsmaatregelen netto tot mogelijk 5% minder krijgen. De rechtbank in Utrecht heeft een man van 53 veroordeeld... tot 15 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De man sloeg zijn vrouw vorig jaar in Maarn... eerst een paar keer met een koevoet tegen haar hoofd. Daarna wurgde hij haar. Ze had gezegd dat ze van haar man wilde scheiden. Een van de jongens die betrokken waren bij de mishandeling... van een man uit Eindhoven begrijpt absoluut niet... hoe hij tot dit wangedrag heeft kunnen komen, zegt zijn advocaat. Het filmpje waarop de jongen met zeven andere daders herkenbaar in beeld was... is vele duizenden keren bekeken op internet. En het baggeren van de veerbootroutes en havens in de Waddenzee is tijdelijk stilgelegd. Volgens Rijkswaterstaat is het door drijfeis en de lage temperaturen onmogelijk om met het werk verder te gaan. Op dit moment zijn de vaargeulen voor veerboten nog wel goed bevaarbaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan nou, de B-verkeersinformatie. Hier staan files op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koenten 2 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Ewijk en Ravenstein. 4 kilometer door een spoedreparatie aan de weg. De rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Arnhem naar Den Bosch kan meter omrijden... vanaf knooppunt Valburg over de A15 en de A2. Door de file op de A50 staat er ook file op de A326... richting Bankhoef voor knooppunt Bankhoef. 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Besso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Israël na de verkiezingen van gisteren. De oorlog in Mali en Engeland krijgt een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Daarover gaat het na vier uur in ons buitenlandpanel. Economisch herstel van Europa gaat niet lukken... zolang de banken maar op de pof blijven leven... en niet afschrijven op slechte leningen. Een mooi actueel voorbeeld van vandaag is SNS-Bank. Als we niet oppassen, dan zitten we zo meteen... met een aantal zombiebedrijven in onze maag die eigenlijk failliet zijn... maar door overheidsgeld of angstige kredietverstrekkers... in leven worden gehouden. Hoe dit tijd te keren? Econoom Zweden van Wijnbergen komt het ons vertellen. Hopen wij. Hij zit nog even vast hier in het Hilversumse. Maar we duimen. Uw reacties zijn welkom via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Het jaarlijkse circus van het World Economic Forum is begonnen. Limo's en helikopters hebben regeringsleiders, topindustriëlen en economen... naar het Zwitserse skioord voor de rijken Davos gebracht... om vier dagen te praten over hoe de wereldeconomie verbeterd kan worden. Want dat is de doel van dat forum, ooit door de oprichter Klaus Schwab... Uh de wereldeconomie moet verbeterd en hoe gaan we dat met z'n allen doen? Nou, ze doen het al 43 jaar, met elk jaar steeds een ander thema. En dit jaar is het thema Resilient Dynamism. Oftewel, wees flexibel en laat je niet kisten. Correspondent Renske Hedema, die is daar. Hallo Renske. Ja, dag Ger, goeiemiddag. Dag, hallo. Zeg, door alle gedoe in de EU zal het wel veel over Europa gaan, hè? Ja, dat klopt. Europa staat centraal. En uh, Klaus Schwab, die je net noemde, de oprichter, is een grote fan van Merkel. En uh, in de persconferentie vorige week in Genève uh, werd al gezegd dat natuurlijk de eurocrisis. Dat dat heel belangrijk zal zijn hier. Uh, er zijn ook echt veel uh, regeringsleiders. Uh, Mark Rutte wordt hier ook verwacht. Uh, vanmiddag wordt geopend door Monti, gevolgd door Lagarde. Hij is weliswaar geen regeringslid uh, uh, meer. Martin van Italië, van... Lagarde van het IMF, ja? Ja, ja Lagarde was natuurlijk uh, minister van Financiën van Frankrijk. En uh, nou, die is hier ook een veelgeziene gast. Er zijn dus veel regeringsleiders, maar natuurlijk uh, de core, de kern van het World Economic Forum, zijn natuurlijk de captains of industries, de CEO's. En daarvan zijn er 1500 En toch ook inderdaad de regeringsleiders, mensen van NGO's zijn er ook, uh, uh, religieuze leiders. Nou, uh, noem ze maar op. Nelly Kroes wordt hier verwacht, die zit er bij Henry Kissinger. Uh, nou... Heel veel grote namen. En iedereen loopt hier in snowboots heen en weer. Uh, er zijn ook veel Afrikaanse delegaties. Staat hier een dame uh, bij me bij de bushalte. met grote hoge hakken. Je snapt niet hoe ze hier door de sneeuw kan komen. Maar. Uh... Uh, ja, dat, dat is wel Davos natuurlijk. Ja. En natuurlijk heel veel uh, limo's en taxi's, en uh, uh, cameralieden die heen en weer sjouwen. Helikopters dus, en met, met, ja, met militairen en zware bewapening. Sluip, sluipschutters op de daken heb ik, heb ik vorig jaar gezien. Ja, nee, dat klopt. De security-mensen maken hier ook overuren. En uh, nou, Ik zit hier uh, op een punt waar je niet verder kan. Als je geen badge hebt, dan uh, word je hier uitgesloten. Dus ja, de security is enorm. Uh, ze zijn natuurlijk altijd bang voor overvallen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat die anti-globale beweging... dat die hier in Davos aardig in de perken is gehouden over de laatste jaren. Ja. Uh, dat hebben ze geparkeerd in, in tegentops die een keurige afloop hebben... Uh, en, dus ja, ik denk dat het allemaal een beetje overdreven is, maar uh, ja, dat is nou een keer zo, als je de top van de wereld hier op dit plekje samen hebt. We, je zei net al, en Ger ook, het zal veel over Europa gaan. Uh, Schwab, de oprichter van dit forum, die heeft zijn eigen ideeën zo over hoe het met Europa zou gaan. Laten we heel even naar een heel klein stukje van hem luisteren. Het uh, lijkt uh, so dat de landen met de economische crisis meer. Het again, more meer nationalistisch. en this of course creates a situation where everybody tries to optimize nationally the situation, which means a sub-optimalization on a global level. Ja, hij hij uh, zegt nationalisme, egoïsme, dat nekt uh, Europa als de landen daar niet een beetje op hun schreden terugkeren. Ja, zeker. En hij refereert in zijn boek, hij heeft een boek geschreven, een e book uh, The Re-Emergence of Europe, En uh, dus de, de, de wederopleving van Europa. En daar ziet hij op lange termijn inderdaad alleen maar iets in samenwerking. En hij noemt met name, in, wat betreft die nationalistische tendens... Uh, noemt je Geert Wilders in zijn boek. En mm -hmm. na, daar heb je natuurlijk over de, de, de vorige regering die we hadden. En ik neem aan dat hij ontzettend blij is met de pro-Europese koers van Mark Rutte en de Zijnen. En ik neem aan dat Mark Rutte daar, en zeker sinds de benoeming van Dijsselbloem natuurlijk, erg veel, uh, erg veel voor geprezen zal worden deze week. Dat neem maar, ik wel aan. Maar denk je niet dat hij als een winfaan gezien wordt? Want oh, toen, hij nog, toen hij het nog moest hebben van Wilders, toen was hij hartstikke anti-Europa, intern in Nederland in ieder geval. En nu is hij met de PvdA en nu is hij weer pro-Europa. Vinden ze dat niet gek, denk je? Ja, maar dat, dat, tot, tot zoveel details gaan ze niet. Ik had vanochtend een gesprek met Joost Stieglitz, de Nobelprijswinnaar voor Economie. Ja. die ook een heel uh, veelgeziene gast, die natuurlijk ontzettend veel, veel weet van de wereldeconomie. En die wilde even van mij weten uh, wat die Mark Rutte voor type was en uh, hoe wat die, die gezien je werd. heb ja. En, en wat ik dus zei is dat hij meer bekend is om zijn vorm, om binding... om mensen met elkaar te verbinden, dan om zijn content. Dus uh, ik heb dat dus vrijkeurig gehouden, nietwaar? Ik heb het gewoon ja. eigenlijk gezegd dat hij zelf ook altijd zegt. <laughs> verwacht van mij geen ja. ideeën. Ja, ja. ja. ja, ja. zeker. Ja. Zeg uh, Renske, er is ook een hele sterke delegatie. Waarom eigenlijk? Russische. Russische? Ja, hij uh, ja, is een sorry. Russische delegatie omdat uh, uh, Rusland is straks de voorzitter van uh, de G20... En uh, wat het World Economic Forum ook door het jaar steeds doet... niet alleen in Davos, maar ook elders in de wereld is... summits, toppen organiseren, gesprekken... Uh, uh, zorgen dat ze met regeringen in gesprekken zijn... met, met uh, mensen van het bedrijfsleven, met NGO's... zodat ze zo'n volgende top ook door het jaar heen goed voorbereiden. En Medentia is hier ook. En uh, de bedoeling is dus dat er, laten we zeggen, een soort agenda... Uh, wordt gemaakt uh, voor de G20... en dat die verder wordt bevestigd hier in Davos. Nou, je weet dat die G20... Is, ja. dat toe, daar komt niet zoveel uit. Dus het is belangrijk om dit soort uh, toppen... ook te gebruiken om zo'n G20 voor te bereiden. Ja. Oké, okay, Renske Hedema. Nog een leuke tijd daar. Dankjewel. je Dank je. Eén dus, minuut. Het raar was meteen toen ik haar zag... was ik verliefd. En ze kende mij. Als ik langsliep... Dan knorde ze altijd. Ook als ik riep, hé, vetzak, dan knorde ze ook. We spraken echt een beetje met elkaar. En als ze dan lag, dan aaide ik zo zo onder de buik. Dan knorde ze alleen maar. Maar het lekkerste vond ze, als ik boven de, de, de, de ooglid, liet... en er zaten haartjes op, als je dat zo heel langzaam zo erover heef geef. en dan knorde ze zelfs niet meer, dan adem ze alleen nog maar heel zwaar... De is tien en een half geworden. En toen ze dood was, heb ik echt zitten halen daar. Ik vond het vreselijk. Toen is ze door een vrachtwagen opgehaald. Dan komt er zo'n grote grijpert en pakt zo'n beest op. En toen het op zijn hoogste punt was, toen heb ik mijn Toen dacht ik, nou, dan wordt hij natuurlijk zo naar de helemaal gegooid.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 Deze week duikt Metropolis Radio in de duistere wereld... van bovennatuurlijke machten en krachten, bijgeloof. En dat is een serieuze zaak, want het gaat dan vaak om succes... gezondheid en natuurlijk de liefde. Gisteren hoorden we hoe in Italië bijgeloof... vooral toch iets is van de oudere generatie. Die oude vrouw is bezig het kwade oog te bezweren. Ze vult een bord met water en slaat er drie keer een kruis boven. En daarna zegt ze een soort van gebed, bijna een soort toverformule. En vandaag is Mithopeles in Indonesië op het spreekuur bij een toverdokter. In een heel klein steegje woont hier de wonderdokter, Mabak Pia... Een jonge man wacht me op, de Doekun. Hij is nog geen 27 jaar oud. Een van de jongste toverartsen in Indonesië. En zijn wachtkamer is verdacht leeg vandaag. Hij heeft zijn patiënten weggestuurd om ze te beschermen tegen iedere vorm van media-exposure. Mag ik roken? Vraagt hij. En dan gaan we de trap op naar zijn behandelingskamer. Heel klassiek hier in een hoekje met een javaans zwaard, een kris, een voedoe poppetje met een slang in een glazen kistje, flesjes olie, wierook en mijn hulp in de huishouding vindt het maar eng dat ik vandaag bij deze toverarts zit, want ze zegt wie weet dat hij je gaat betoveren met boze geesten, ik zou niet de eerste zijn en eenmaal betoverd zegt ze raak je nog maar heel moeilijk deze boze geesten kwijt. bak Pia, de doekoe, moet er hartelijk om lachen. Hij zegt, ik gebruik deze attributen niet. Het zal mijn patiënt alleen nog maar zieker maken. Alleen het zwaard, die krist, die laat hij zweven... dat doet hij voor iedere behandeling. Als teken dat hij zijn spirituele kracht... ...onder controle heeft, dat hij in balans is. Het kunstje gaat vandaag niet op. Het uh, zwaard blijft even in de lucht en vliegt weer naar beneden. Maar goed, we gaan verder. Dat, dat, dat voedelpoppetje poppetje hè? met die cobra in dat glazen kistje... ...waar is dat dan voor? is uh, Hij zegt hij is... Uh, om jou en om mij te beschermen? Die vallens, die grote penis die daar naast dat voedelkistje staat... wat doet u daar dan mee? Oh, itu... itu cuman hadiah dari pasien, die datang ke Bali. Dat was een cadeautje, vertelt hij van een patiënt uit Bali. <mulik> Hoe geneest u dan, mensen? Ja, alhamdulillah. Berdasarkan testimoni yang ada di e-mail... terus by phone... Dat doet hij via internet of via de telefoon. Als patiënten hem een brief schrijven of opbellen, dan gebruikt hij hun handschrift of hun stem om ze weer beter te maken. En soms kan hij dat na één behandeling, na één zo'n gesprek of na één zo'n e-mailtje. En soms duurt het langer. Ja, hij kan dus uh, op afstand, zegt hij, met zijn uh, spirituele kracht, met zijn magische kracht, kan die mensen dus weer genezen. Met welke problemen komen mensen dan bij u? Masala asmara, business, gitu kan. Vaak zijn ze geestelijk ziek, hebben ze liefdesverdriet, hun bedrijf ging failliet. Ze blijven berooid en eenzaam achter, vallen vaak in een hele zware depressie. Zie allemaal foto's liggen van patiënten hier op de grond. En het valt me vooral op dat er heel veel buitenlanders tussen zitten. Zij ada ada seseorang, hadden ze in Indonesië. ze in Australië, di Canberra, die... kebetulan. Ja, hij heeft momenteel meer patiënten uit het westen... zoals uit Nederland en Amerika dan uit Indonesië. En die weten hem allemaal via zijn website uh, op internet te vinden. En soms komen ze helemaal vanuit Amerika alleen voor hem naar Indonesië. Hij is ook een gelovige moslim. Hij gaat ook met ze bidden en het maakt niet uit... of het nou een christen, een hindoe of een boeddhist is... Ik vind juist door samen te bidden krijgt een patiënt rust en het is vooral heel veel mediteren wat hij met ze doet, want. Batin yang puas gitu intinya. Jadi kalau saya sudah bisa membantu orang, saya sudah bisa membantu orang, orang itu Patokannya batin Vooral de Westerlingen die hier komen, ze um, zijn eigenlijk in hun eigen land uitbehandeld en is hij vaak de laatste hoop waar ze voor komen. Ze zijn ten einde raad. Bang dat ze nooit meer gelukkig worden. En als hij ze kan helpen, dan is dat het grootste geluk van deze 27-jarige Indonesische doekoe. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen is Metropolis in Spanje, waar een hele serieuze industrie is ontstaan rondom dat bijgeloof. zeg, Francisco, als je na tien uur de televisie aanzet hier in Spanje, van de veertig kanalen zijn er misschien wel tien. 10... Die uh, allemaal waarzeggers hebben. En, en, en tarotkaartenlezers en zingers. En toen een so, arzobispo a de kaarten las cartas. Oh, <laughs> zegt het meest verrassende dat me overkomen is... dat een, dat een aartsbisschop bij me langskwam om tarotkaart te yes. lezen. U hoort daarover morgen meer in Metropolis Radio. He's got his walls and his way. Waves are gone, he has his days Has a lot on his mind to bed Is only happy if he's sad Has his cannons, which he finds The only boy I know can cry I can see the ground, I can't see you Can see our hometown, I can't see you Leave the lights on when I'm Across. We had bridges that we built And had so much we had to learn He has his cannons, which he fires The only boy I know can apply I can see the Andy Burroughs met Hometown en Ger bij voorlopig gebrek aan Zweden van Wijnbergen. Praten wij vast met Chris Keijne, lid van ons buitenlandpanel. En dan ik ben ook e alles van banken hoor. Gaat ben je ook om... alles van banken? Ja. Oh. <laughs> Daar komt hij aan geloof oh. ik. Oh, okay. Nou ja, Zweden van oh. Wijnbergen. Oh. Geef niks, Chris blijft gewoon zitten, want hij zit zo meteen in ons buitenlandpanel. <laughs> Praten wij straks met jou, Chris. Ja, Gaan goed. we nu eerst toch, <laughs> spelen van Wijberg, hartelijk welkom. Ik net dat ik ook alles van banken wist, maar ze geloven me niet. <laughs> de Europese fair. economie blijft aanhoudend zwak. En een belangrijke oorzaak daarvan zijn de zogenaamde zombiebanken. Banken, banken die, zo vol, die zo vol slechte leningen zitten... dat ze technisch eigenlijk dood zijn. Een dead slechte leningen aan slecht presterende bedrijven... die ze niet willen afschrijven. Dat is eigenlijk wat daar aan de orde is. Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie... was onder meer hoofdeconoom bij de Wereldbank... en ja. hoogste ambtenaar van Economische Zaken. Goedemiddag. Goedemiddag. We zeggen jullie en jij, want we kennen elkaar al ja. jaren. Um, maar eigenlijk, als ik het goed begrepen heb... Zweden van Wijnbergen, is het eigenlijk nog erger... want die banken met die slechte leningen... die blijven aan die bedrijven slechte le weer lenen. Zo ja, op, ze, sorry, zitten, maar... ze, ze houden elkaar een beetje in een doodscheep. Die bedrijven lopen niet goed, die zouden eigenlijk ja, in, in, die leningen maar nou, niet willen betalen. Dan moet een bank een afschrijving nemen. En dan blijkt dat die bank eigenlijk te weinig kapitaal heeft, want dat willen ze liever niet. Dus ze gewoon de schijn op. Ze dus geeft precies evenveel nieuwe leningen als er rente en uh, oude leningen afbetalingen binnen moet komen. Dus ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Nee. Dus Even over de omvang, de ernst van de zaak. Om hoeveel banken gaat het ruw weg in heel Europa? En hoeveel nou, bedrijven hangen, slechte bedrijven hangen daaronder? Nou, dat is de, de, het IMF heeft wel ingeschat dat er echt honderden miljarden nog de, eigenlijk afschrijvingen plaats zouden moeten vinden. Ja, dat durven banken niet te doen, want die. Dan, dan, komt de kapitaalschat naar voren. Dat is natuurlijk wel al lang. En het probleem is op zich niet eens zo... dat die slechte bedrijven draaiende worden gehouden... maar dat hierdoor geen ruimte is voor nee. nieuwe bedrijven. Nou. En een probleem is natuurlijk, uh, dat is wat je ook al schetst... eigenlijk le leven die banken op de pof. Die hebben gewoon te weinig buffer... waar we ja. al die jaren al over praten dat dat een keer moet gebeuren. Ja. Kennelijk is dat dus nog steeds helemaal nou, niet Dat is gezwond. precies de kern van het probleem. Die banken zijn wat er een technische term heet ondergecapitaliseerd. Die hebben te weinig kapitaal, te weinig buffers... En ja, als er iemand komt voor nieuw geld, dan kan dat niet. En ja, een herstel van de economie moet toch echt komen... van nieuwe activiteiten en nieuwe bedrijven... die dus nieuw krediet willen hebben. En daar is dan geen ruimte voor. Ja. Dus dit soort banken, en dat is echt een beetje het Europese probleem... zijn een soort remmen op het herstel. We kunnen... We hebben een voorbeeld van wat ons te wachten staat... want wat jij nu schetst, uh, is gebeurd in Japan. Ja. Schetst daar de situatie eens, hoe die hoe nou, die, die is? Nou, Japan is een heel extreem scenario. Daar is in 1992 een geweldige crash geweest. Daar is de, ja, dat was daarvoor ook zo'n bubbel-economie... waar, waar prijzen alleen maar omhoog leken te kunnen gaan... nou, die luchtbel is doorgeprikt. En banken hebben nooit echt hun verliezen willen erkennen. Die blijft maar een beetje op de boeken staan. Maar daar liggen, zijn die banken dus ook een soort permanente rem op herstel. Ja, ik, uh, groei is er nog steeds niet in Japan... 20 nee. jaar later, Amerika had aanvankelijk dezelfde positie... maar veel harder ingegrepen in de banken. Drie, vier nee. jaar, die hebben gewoon het nest op de keel gekregen. In dat bedrijf van, zorg maar voor extra kapitaal, haal maar aandelen ja. binnen. Zet schuld om. Het kan me niet schelen hoe je doet, maar je doet het. En anders gaan wij het op een hele vervelende manier voor je doen. Nou, dat harde optreden, dat en leek dat... wel eventjes toch ook... dat zich dat hiervoor zou gaan doen. Je had dit Basel III-akkoord, waarbij echt ja. heel streng werd gezegd... banken, jullie moeten nu nou ja. zelf voor kapitaal zorgen maar op. op. Maar ook daar is nu alweer gezegd, nou ja, we moeten toch maar wat soepeler... die arme banken, die ja. banken lobbyen het uh, ba suf, Basel, en die redden het wel. Basel III zegt alleen maar hoe ver ze moeten gaan... hoeveel kapitaal ze moeten ja. hebben, maar het zorgt er niet voor dat ze het ook hebben. dat er is in principe voor Basel een hele lange invliegperiode... Uh, dat ja. uh, die kapitaalseisen, die hoeven ze pas te... Ja, die worden pas echt heel erg serieus in 2019. Nou, recent zijn we wat liquiditeitsdijzen, dat is iets anders. En van hoeveel liquide middelen moet je aanhouden, die zijn ook uitgesteld. Uh, dus het, dat, dat, bindt, dat bijt allemaal nog niet. En ja, wij laten het ondertussen doorbestaan. Nou, kijk ja. naar banken als SNS, waar uh, daar iedereen ondertussen weet te staan... er moest zeker nog zo'n 2 miljard afgeschreven worden. Maar dat doen ze liever niet, want dan wordt het zo verschrikkelijk zichtbaar. Nee, dat ze worden ze... misschien nu gedwongen, hè? want kijk eens ja, naar het scherm, Zweder. Ja. De, de, de, de beleggers die hebben het nou, uh, allemaal ja, onder... enorm verloren. Ja, er wordt enorm gespeculeerd over een ingreep. En een deel van die ingreep zou zijn het isoleren van de giftige appel daar van, van, de, ja. van het bouwfondsfinancieringspoot. Uh, uh, Um, en een herkapitalisatie, waardoor SNS weer kan draaien. Ja. Even de, de aard van de, van de crisis. Hè? Um, als we even kijken naar die slechte leningen... in welke sectoren uh, uh, zitten die, hebben die banken? Is dat gewoon de traditionele maakindustrie die eigenlijk op zijn nou, ligt? Nou, het ligt eigenlijk in Amerika het begin... en ook hier in Nederland. De tweede, dan hebben we het over de kredietcrisis van 2007 in Amerika... een jaar later bij ons. Dat was het eigenlijk behoorlijk breed. Uh, nu is natuurlijk de bouw heel zwaar getroffen. Iedereen mm. die met zijn vingers... Tussen de deur zit bij vastgoedbeleggingen, die, nou, die bloedt behoorlijk. Maar het is nog redelijk breed over de hele economie. Omdat het jaar eigenlijk redelijk breed slecht gaat. Er is een enkele sector die nou werkelijk stralend er vooruit schiet. En ja, het probleem is dat die banken, die, dat die banken niet hard aangepakt worden, is dus een rem op herstel vormen. Maar ja. de, want je, je zegt terecht uh, Basel kan, dat Basel 3 dat zegt wel dat het moet gebeuren, maar niet hoe. Nee. hoe wat zou er dan moeten gebeuren? Hoe pak je de banken zo hard aan dat, dat er nog nou, wel de, lucht in zit? Nou, er zijn allerlei manieren om, om weer kapitaal uh, op de balans te krijgen. Ten eerste ik vind altijd, je moet beginnen met neem je verliezen, slecht humeur, kant en de balans jagen en kijken wat er over is aan, aan de actieve kant. <lacht> en dan, uh, ja, dan komen de pijnlijke vragen hoe ga je daar dan iets aan doen? Dat kan op al Manier. Je kunt schuld omzetten in, in aandelen. Dat is een van de mogelijkheden bij SNS. Dat is 1,5 miljard achtergestelde leningen. Wat ze bij landen ook doen, hè? Nu Wat bij de landen de... gebeurt. 1,5 miljard kan omgezet worden in aandelen. Ja. Dan zegt het spijt me, meneer. U bent nog een stukje verder achtergesteld. U heeft nu een aandeel. Nou, dat geeft weer 1,5 miljard ruimte. Um, je kunt nieuwe aandelen uitgeven. Dat kan alleen maar als er überhaupt nog wel een surplus is. Als dat er niet meer is, dan lukt dat mm -hmm. niet meer. Want dan, ja, in, in negatief iets gaat nie gaan niemand positief geld voor betalen. Dus dat lukt niet. Het hangt dus vanaf hoe ver ze onder water zijn. Um, of de overheid kan helpen. He, zoals bij, uh, bij, de bij, de bij de grote banken gebeurd is een paar jaar terug. He. De overheid kan gewoon zeggen van oké, okay, hier krijg je een heel stel obligaties aan de ene kant. En geef mij maar wat aandelen aan de andere kant. En dan ziet het allemaal weer beter uit. Wat is de reden waarom dat niet gebeurt? Omdat het geld kost. Um, en omdat het een heel slecht voorbeeld geeft. Want ja, in feite zeg je dan tegen die managers, ga maar lekker gokken. En als het goed gaat, dan krijg jij een flinke bolus. als het slecht gaat, gaat de overheid je redden. Dus dat doen kan we die van niet. Laten je kan ze niet laten nee. vallen. Nou, bij SNS is een mooi voorbeeld. Ik vind dat wat er moet gebeuren, ik weet niet of het gaat gebeuren... want je hebt er een beetje lef voor nodig, ik weet niet of de overheid dat heeft. Maar wat er moet gebeuren is dat die, de schuldeisers, die achtergestelde leningen... verteld wordt, jongens, jullie hebben een hoog rendement gekregen... als beloning voor het risico. Nou, dat risico pakt helaas verkeerd uit. Uh, we gaan nu flink plukken. Dan zou er dus geen of in elk geval veel minder publiek geld bij moeten. Dat is niet gebeurd bij de, de, de, de Wouterbos operaties. Toen is dat niet gebeurd. Ik vind dat het wel moet gebeuren... Uh, crediteuren van die banken die uh, beloond zijn door, uh, met hoge rendementen, vooral die achterstelde leningen, ja, die moeten gewoon, uh, nu maar eens merken dat het risico ook een linkerkant van de verdeling heeft. Ja. Helder, ja. Zweden van Wijnbergen, economie. Heel hartelijk bedank. bedankt toch nog voor dit iets verkorte college. Ja. We hadden het over de banken waar nog steeds niet zoveel veranderd is. Ze moeten nog veel leren en vooral veel doen en een beetje pijn lijden. De villa is zo terug.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 Tom heeft zijn stem nog niet helemaal terug, dus vertel ik het nog maar even. Over die bonnetjes, hè. Voor alle ondernemers van Nederland, let op, met de tankpas van MKB Brandstof... krijgt u uw BTW gegarandeerd terug. En nooit meer bonnetjes kwijt. En kunt u bij elk tankstation in Nederland tanken. Vergeet de bonnetjes niet. Vraag uw pas direct aan op mkbbrandstof.nl. Monique, die bonnetjes. Ja, Tom. De volgende mag jij weer doen.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 Ietsje eerder dan gepland. Rijkswaterstaat heeft deze winter tot nu toe ruim 300 meldingen gekregen van voorschade aan snelwegen.